Middernacht, begin van vrijdag 20 september. Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Vodafone is sinds 2010, via een openbare aanbesteding... de provider van de Tweede Kamer, het kabinet, de ministeries... provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten. De Amerikaanse actrice Kate Blanchett gaat het diner... van schrijver Herman Koch regisseren. Dat meldt de entertainmentwebsite Deadline.com. Na twintig jaar acteren voor de camera... is het diner het regiedebuut van Blanchett. Het is niet bekend of ze ook een rol heeft in de film. Eerder vandaag werd bekend dat Het Diner het meest vertaalde Nederlandstalige boek ooit is. De bestseller verschijnt in 33 talen en in 37 landen. Het boek haalde dit jaar onder meer de bestsellerslijst van de New York Times. Het Diner gaat over twee bevriende echtparen van wie de zonen een gruwelijk misdrijf hebben begaan. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen... en soms een stevige zuidwestenwind, minimaal rond 12 graden. Morgen wisselen zon, stapelwolken en een enkele bui elkaar af. En dan wordt het 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht... staat tussen Afritkerk, Driel en Salbommel twee kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. En ook op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Woerden en De Meeren staat 4 kilometer file door wegwerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert is de verbindingsweg dicht. Daar staat een geschaarde trekker met oplegger. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Frank Dumas. In het boek van mijn gast staat een prachtige anekdote. Naar verluid hadden Romeinse generaals, als ze zegenvierend Rome binnenreden, altijd een slaaf achterop hun wagen. En die slaaf had als taak om te fluisteren: U bent een mens, keizer, u bent een mens. Waarmee ze wilden zeggen: Let op, u bent niet onfeilbaar. Lang niet alle leiders kunnen dat relativeren. Lang niet alle leiders omringen zich met mensen die ze durven tegenspreken. Juist in tijden van crisis blijken leiders weer meer macht te krijgen. En dat is de reden voor Kazeluna om ons eens te verdiepen in dat fenomeen macht. Peter van Lonkhuizen, hartelijk welkom. Dank je. Je bent journalist, je hebt een boek geschreven. Het is alweer een tijdje geleden, maar het boek gaat over macht. Dat is de reden waarom we jou hier gevraagd hebben. Wat, wat is macht eigenlijk? Dat uh, is een, een, een vraag die uh, een beetje gek is, eigenlijk, een beetje gekke vraag eigenlijk. Iedereen weet wat macht is. Het is, het is wij hebben daar, daar voortdurend mee te maken. Het zit, uh, het zit in, onze, uh, in onze werkrelaties, het zit in onze uh, ouderlijke relaties. Uh, ja, de een heeft het, en de andere die zou het waarschijnlijk ook wel willen hebben, maar heeft het niet. Macht is zeggenschap. Uh, macht is, uh, is zeggenschap, ja, controle. Uh, macht is het dus vermogen om macht uit te oefenen, om, om, om een ander je wil op te leggen of om een ander iets te laten doen wat jij wil? Ja, macht is te, uh, het, het vermogen om te, te zeggen wat er moet gebeuren, om de situatie naar jouw hand te zetten. Ja, te dus jouw, jouw wil, eigenlijk. Um. Nou, van vandaag werd bekend dat Poetin, dat zei je net zelf... Uh, Poetin heeft bekendgemaakt dat hij wellicht weer verder wil. Uh, de eeuwigdurende leider, de onbetwiste leider van Rusland. Uh, wat zegt dat over zo'n man? Het, zegt, uh, het is enerzijds niet verrassend, moet ik zeggen. Want machthebbers die hebben het over het algemeen heel erg moeilijk... om uh, hun macht los te laten. Dat is een van de allermoeilijkste dingen voor mensen die macht hebben. Van hoog tot laag. Uh, dus hij blijft zitten zolang als hij uh, zou kunnen zitten. Aan de andere kant, het, is wel, het wordt wel extreem lang. Want ik heb zitten rekenen. Volgens mij zou hij nu al tot 2018 op zijn stoel zitten. Uh, ze Tel daar zes, zes jaar bij op. Hij is begonnen in, in het jaar 2000. Dus dan zou hij 24 jaar uh, president zijn. Hij is natuurlijk nog een korte tijd premier geweest... omdat. Zijn vriendje. Met even dit uitdagingen doen. Ja. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat hij dan 24 jaar aan de macht zou zijn. En dat zou waarschijnlijk desastreus zijn. Jouw boek heette uh, Taboe Macht. Uh, ja. Waarom het een taboe is, daar zullen we het zo meteen over gaan hebben. Uh, uh, waarom chefs in dictators en ondergeschikten in zombies veranderen. Uh, Poetin is dan, dan het, het eerste, mag ik aannemen? Hij wordt nu al door veel mensen gezien als een soort van dictator. Hoewel er uh, natuurlijk ook uh, een soort van verkiezingen zijn in Rusland. Maar um, hij uh, is daar wel mee bezig... om nog meer uh, in een dictator te veranderen. En de, laat ik zeggen, de, de, de psychologie van de macht... Die, de, als, je die, als je die erbij haalt, dan kan je voorspellen... dat het met die man van, van kwaad tot erger zal gaan. Ja. Want macht maakt blind, macht maakt doof. Bij macht is het zo dat als je het hebt... dan uh, uh, krijg je daardoor een, een soort van positieve feedback... vanuit de omgeving en, uit, en ook vanuit je eigen lichaam. Uh, waardoor je eigenlijk uh, nog meer uh, macht gaat willen. Uh, en uiteindelijk langzamerhand ook niet meer in staat bent om, uh, om, om daar op een goede manier mee om te gaan. We wil zeggen, een van de dingen die gebeurt met mensen die machtig zijn... en die veel confrontaties winnen, die altijd maar de baas zijn... dat is dat hun, dat hun uh, testosteronniveau erg hoog wordt. Uh, dat is ook een reden waarom mensen winnen. Met, dat testosteron speelt daar een hele belangrijke... Rol Laten we even teruggaan in de, in de tijd, als je het goed vindt. Ja? Laten we even teruggaan naar, naar John F. Kennedy. Uh, dat was een, een, een ja. grote baas, een grote leider uh, van Amerika. Onbetwiste leider in die periode ook. Uh, en de Farkensbaai-crisis. Beschrijf eens wat daar nou precies gebeurde in, in dit licht. Uh, in de Farkensbaai-crisis, uh, daar is een... Uh... Uh, in dit licht. ja, Hij heeft toen uh, een aantal uh, cruciale fouten gemaakt. Dat zat vrij in het begin van zijn carrière. En uh, zijn, uh, zijn probleem was... dat de, uh, hij te veel wilde... dat iedereen op één lijn ging zitten. Dus hij, hij kwam met een soort van... Uh, het wordt wel groupthink genoemd. Uh, hij kwam... Uh, uiteindelijk met een hele groep mensen die, uh, die proberen allemaal dezelfde richting uit te gaan. En er kwam geen duidelijk besluit uit. Uh, uiteindelijk uh, uh, werd, er, werd er eigenlijk teveel geluisterd naar een stel mensen die hun zin doordrukten omdat zij belangen hadden. En dat waren eigenlijk de hardliners van... Uh, van, van, uh, van het leger. Even om de situatie te schetsen. Uh, in Cuba was sinds een paar jaar Fidel Castro aan de macht. Uh, Amerika zat daar zeer mee in zijn maag. Want beschouwde Cuba als hun achtertuin. Uh, en met name vanuit de CIA was de gedachte... wij gaan er wat aan doen. Wij ja. hebben een plan en wij gaan het aan doen. Cruciaal is dan, is de informatie die vooral van de CIA kwam... betrouwbaar en worden er kritische vragen gesteld... in die omgeving van John F. Kennedy. Dat was wat er voor lag. Ja, dat klopt. En wat ging er nou precies mis? Uh, het, het feit dat, uh, dat, dat mensen in zijn omgeving, stopt het met kritisch te zijn, uh, om uh, omdat ze, omdat ze met z'n allen graag uh, juist vrienden willen zijn. Ze, ze, ze, ze, gingen, ze gingen te aardig doen voor elkaar. Ze gingen te aardig doen in het gezelschap van zo'n machtig iemand. En ze stopten met te zeggen van wacht eventjes... waar zijn we hier nu eigenlijk mee bezig? Met dramatische gevolgen. Uiteindelijk. Met grote gevolgen. En er zijn meer verhalen van mensen die op het Witte Huis komen... Uh, en die eigenlijk boos zijn en die eigenlijk vinden dat het helemaal anders moet... En die de deur uitgaan en die dan een interview geven, of wat dan ook. En die zeggen: Ja, sorry, ik heb het eigenlijk niet te bergen gebracht. Schets even de gevolgen van, van de mislukte varkensbai-invasie. Nou, uh, er was, uh, was toen een, een, een opening voor, uh, voor Rusland om, om, uh, om kernwapens richting Cuba te gaan uh, brengen. Dus. Uh, er waren, op dat moment. Uh, was er een, uit, een buitengewoon onstabiele politieke situatie. En uh, ja. veel mensen dachten dat. De, de, de, de volgende wereldoorlog. en ook een kernoorlog zou kunnen gebeuren. Ja, want er bleek, alle informatie niet te kloppen. Ze hadden geloof ik 16-0, zeg ik uit mijn hoofd. Ze door, hadden een 16... totaal ver, verkeerd beeld <laughs> van, van. Ze dachten ja. dat zij wel eventjes. met wat, uh, met wat mensen, de, door wat mensen te droppen op Cuba. Ballingen. Ja, door de, dat ze wel eventjes. de. de. de, de uh, Castro zouden omverwerpen. Uh, omdat ze zeker en zeker wisten dat er op Cuba heel veel weerstand tegen Castro was. En er was een hele leger. En al die mensen die zouden natuurlijk gaan helpen. Dus het eigenlijk was het een fluitje van een cent. Ze moesten alleen een klein lontje in het, in het, in het, uh, in het kruidvat gaan gooien. En uh, ja, die, die informatie die klopte totaal niet. Nee, was lontje, een, het lontje was het wel, alleen het zei precies de andere kant op de Ja, uh, precies. <laughs> dus ze stonden daar werkelijk uh, met hun broek naar beneden. Ja, goed, afijn. Het ja. einde van het resultaat. Rusland stationeerde, trok de band aan met Cuba. Maar vervolgens interessant is dat Kennedy wel lessen getrokken heeft uit daaruit. Welke lessen heeft Kennedy getrokken uit de foute besluitvorming? Ja, de, vervolgens is er een, een, een, een, een, een, een, vrij kort daarna, een jaar, een jaar of denk ik zo... nog een crisis geweest bij Cuba. En toen heeft hij veel sneller ingegrepen... In alle, in alle informatievoorzieningen. En dat veel meer ook zelf, uh, is hij daar dat is trouwens een hele leuke film over gemaakt, maar daar is hij ook veel meer zelf mee bezig geweest uh, om, om dat uh, goed te krijgen. Als we even naar de crisis hier in Nederland gaan, hè? er wordt nu met enige regelmaat gezegd, uh, uh, vanuit het bedrijfsleven ook wel, uh, uh, uh, never spoil a good crisis, waarmee ze bedoelen, uh, het is voor leidinggevende eigenlijk best wel lekker even, deze crisis. Wat bedoelen ze daar precies mee? Uh, ja, uh, daar, daar kun je verschillende dingen mee zeggen. Uh, uh... Never spoil a good crisis. Dus je kunt een reorganisatie doorvoeren. Je kunt de, de, de lijnen strak trekken. Je, kunt, ja, je hebt weinig last van personeel wat de deur uitgaat. Dus je kunt, je kunt alles even op zijn plaats zetten. En dat, dat is goed voor managers? Voor leiders? Het, het, het, het kan mogelijk wel goed zijn. Maar het, het, het brengt, brengt binnen bedrijven wel veel on, onrust met zich mee. Waarom? En veel problemen. Uh, als mensen niet weg kunnen, dan, uh, dan, ja, dan zijn ze gevangen. Dan voelen ze zich gevangen. En als ze zich gevangen voelen, dan voelen ze zich onveilig. En dan voelen ze zich angstig op de, op de, op de werkvloer. En dat geldt denk ik niet voor de meesten. Dat geldt denk ik voor een kleine, kleine groep werknemers... maar die willen eigenlijk heel graag weg. Maar die kunnen geen andere baan vinden... Uh, die worden onder druk gezet door een werkgever om keihard te werken. En, en doen dat ook uh, met het idee uh, voor mij tien anderen. Dus ik zal wel moeten. Uh, en dat kan, dat kan leiden tot, uh, tot allerlei uh, arbeidsgerelateerde problemen... psychische problemen. Ik moet zeggen, daar is ook sprake van. Er blijkt ook uit, uit onderzoek dat, die, dat dat groeit, dat dat stijgt. Dus uh, daar, daar lijkt echt iets aan de hand op dit moment. Want slecht leiderschap maakt mensen echt daadwerkelijk ziek? Dat kan zeker, ja. Uh, je hebt verschillende vormen van leiderschap. Je hebt natuurlijk mensen die het op allerlei stijlen uitoefenen. Je hebt nogal dictatoriale uh, leiders. En je hebt mensen die het een beetje, uh, uh, ja, wat softer aanpakken. Uh, vooral uh, de dictatoriale leiders die maken over het algemeen... vrij veel slachtoffers... Van mensen die, die weliswaar hard werken. Maar die zich erg onveilig voelen. Dat is even twee van dat soort, dat, dat soort iconische bedrijven naast elkaar zetten. Apple. Steve Jobs was een, uh, een, een dictatoriale leider. Ja. Zijn visie was uh, wat het was. Hij bepaalde wat er gebeurde. Uh, hij wilde overal grip op hebben. Um, en als het je niet beviel dan donder je er maar op. Ja. Hoe goed of slecht is dat voor een bedrijf? In het geval van Apple... Um, ik weet van, van, van ernstige gevallen... van mensen die met, met, met enorme klachten zijn weggegaan daar. Tegelijkertijd was het het meest bewonderde bedrijf... aller tijden zo'n beetje... Uh, nu nog steeds heeft het een soort, een soort magische klank. En de naam Steve Jobs heeft een magische klank. Maar hij is er niet meer. Hoe bestendig is het dan als je een bedrijf in zo'n staat achterlaat... met allemaal mensen die hoogstwaarschijnlijk dus hem gevolgd hebben al die tijd? ja. Lijkt mij niet erg bestendig. Het lijkt mij niet, uh, niet dat je dan een bedrijfscultuur hebt die, uh, die stabiel is. En als, als één leider vertrekt, dan zal die, zal, die, zal die bedrijfscultuur veranderen. Maar dan krijg je wel een totaal ander bedrijf. Ik wil je even een klein fragmentje laten horen van uh, Microsoft. Ook een bedrijf wat bekend staat om uh, uh, lineair leiderschap. Als... Steve Ballmer. Steve Ballmer. Uh, Steve Bolmer houdt een, uh, een toespraak en die begint hij als volgt. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer. Ik heb vier woorden voor je. Ik love this company. Yes! Ah, ja. en, en, en dan moet je het beeld bij voorstellen van iemand die toch niet bepaald een atletisch figuur heeft en over het podium heen stuitend. Ja, een, een kaal mannetje zeg maar. Ja. Klein kaal mannetje die dan. Uh, geweldig, geweldige leider, denk ik. Ja. Nou, zeker. Ik, ik denk ook dat, uh, dat Steve Jobs er op zekere hoogte echt een geweldige leider was. Uh, want allebei hebben ze, hebben ze in ieder geval alles gedaan om hun bedrijf uh, te inspireren. Om daar het onderste uit de kant te halen. En bij Steve Jobs was het die enorme focus op kwaliteit. Op uh, wat wij gaan doen, dat moet het allerbeste zijn wat er is. En ik denk dat hij daarmee eigenlijk zijn autoriteit autoritaire gedrag wel goed, deels in ieder geval goed maakte. Want hij wist binnen dat bedrijf over te maken... dat ze met iets bijzonders bezig waren. En dat vind ik heel knap. Er zijn heel veel leiders te noemen die, uh, nou ja, die dat niet doen... die daar niet eens een poging toe doen. Die gewoon alleen maar heel graag de baas zijn en uh, zeggen... Ja, ze zoals ik het zeg, moet het, want ik ben nu helemaal de baas... maar geen enkele poging doen om te inspireren. Ik wil even een anekdote tegen je aanhouden. Um, heel graag. Een vriend van mij is net uh, in Silicon Valley geweest... is er op bezoek geweest bij de grote bedrijven daar... en die hoort het volgende verhaal. Het kan een, het kan, of het helemaal 100% waar is, daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur... maar het is een te mooi verhaal. Bij, uh, bij Facebook was een, een stagiaire aan het werk... en die stagiaire die zei op een gegeven moment tegen zijn leidinggevende... hij liep er pas kort rond, ik heb een geweldig idee... En zijn leidinggevende die luisterde naar het idee en die zeiden: weet je wat joh, ga het maar doen. En ze gaven hem de broncode van, van Facebook. En hij mocht zijn idee uitvoeren. En dat ging niet zo heel geweldig. Facebook ging, ging plat, ging acht uur lang wereldwijd uit de lucht. En hij moest bij Mark Zuckerberg komen, de baas van Facebook. En Zuckerberg zei tegen hem, wat was je nou aan het doen joh? En hij zei, nou, ik had een geweldig idee, maar ja, het zat niet goed genoeg in elkaar. Dus eh, eh, ik, eh, ja, het is mislukt. Waarop Zuckerberg tegen hem zei: Van nou, kijk, mensen zoals jij, dat zijn het soort mensen die wij nodig hebben. Mensen die risico durven nemen. En de man liep naar buiten met een, met een arbeidscontract. Ja. Nou, het, ik zou me goed kunnen voorstellen dat dat waar is. Ik denk dat het. Ik, denk dat, ik ben in veel van die technologiebedrijven geweest, ook in, in Amerika. En. Daar heb je wel een sfeer van, we gaan er tegenaan. We zien wel waar het schip strandt, maar we gaan er iets van maken. Een totaal andere manier van leiding geven dan waar we het net over hadden. Absoluut, absoluut, ja. Uh, als ik uh, aan leiding geven in Nederland denk... dan Ik ben hier ook in veel grote bedrijven geweest... en een van de dingen die mij het meest opviel, uh, opvielen... dat was de... Uh, het, het, Onderscheid wat er, wat er was tussen de directiekamers en de rest van het bedrijf. Dus het fysieke onderscheid. Het fysieke onderscheid het was werkelijk was een apart gebouw voor de, voor de directie. Uh, de, uh, die, die, die hadden als het ware hun eigen wereld. En als je daarin wilde komen, dan moest je uh, door allerlei, met allerlei pasjes, door allerlei deuren. Soms was het ook echt een hele aparte plek zoals bij de... De IEG bijvoorbeeld, die heeft een, een hoofdkantoor staan op de Amsterdamse Zuidas. De Schoen? De Schoen, een prachtig gebouw. Maar er, er werken eigenlijk helemaal niet zoveel mensen. Uh, het is echt verwijderd van de rest van het bedrijf. Dat heb je bij ABN AMRO, of in ieder geval had je dat nog... Hoe goed of slecht is dat? Eh... Uh, um, het, het, het, uh, het geeft het signaal dat daar, daar, zit, daar zitten de mensen... die zitten in de cockpit, als het ware, en die besturen... enigszins van een afstand, zoals een kapitein op zijn olietanker... die zit een beetje achteraan, daarboven... en die bestuurt, die draait aan de knopjes en dan ergens in het bedrijf... de, de, uh, de directies, die, die, die maken geen onderdeel uit van die, van die, van die zaak. Peter van Lonkhuis is de gast, schreef een boek over macht... en een van de dingen die jij daarin schrijft in het begin van je boek is... Uh, macht is eigenlijk een taboe. Waarom is de macht een taboe? Um, ja, het is, het is heel grappig. Het, uh, uh, we hebben het er niet over. We hebben het eigenlijk zelden over, expliciet over onze machtspositie... onze machtsrol, waar we staan. We verdoezelen het een beetje, zelfs. Is dat typisch Hollands of is dat een, een breder fenomeen? Ik heb het idee dat het, uh, dat het absoluut niet typisch Hollands is. Als je ziet hoeveel en hoe belangrijk uh, macht is... en hoeveel, uh, uh, uh, hoe groot het deel is wat het, uh, wat het uitmaakt... Van, van, van, van ons dagelijkse zorgen, uh, problemen... waar we s'nachts van wakker liggen... dan is het bizar hoe weinig we er eigenlijk uh, expliciet... Mee bezig zijn. Want mensen met macht, die relativeren dat ook. Die zeggen, joh, ik vind macht helemaal niet belangrijk. Dat is een van de dingen. Ja, mensen die zeggen dat. Daar zijn ook studies naar gedaan waaruit blijkt dat ze het uiteindelijk wel heel erg belangrijk vinden. Want in hun taalgebruik daar, komt, uh, daar komen allerlei uh, uh, zinnetjes naar voren. Waaruit blijkt dat zij een beetje trots zijn op dat ze de zaak verschrikkelijk goed onder controle hebben. Maar als je ze expliciet vraagt, dan zeggen ze nee. Macht was natuurlijk voor mij nooit een, een beweegreden om naar de top te willen. Dat gek is dat eigenlijk ons hele doen en laten ingericht is... langs lijnen van macht, toch? Ik bedoel, wij, wij, zijn, wij zijn in feite, vertonen wij primaten gedrag. als het gaat om, trek iemand een witte jas aan en we doen wat hij zegt. Ja, we zijn er, uh, uh, we, we zijn er eigenlijk voortdurend mee bezig... en het heeft voortdurend invloed op ons en het heeft... Uh, invloed op onze gezondheid en het heeft invloed op... Uh, nee, maar wij onze, volgen onze... dus ook gewoon onze instincten erin. Want als ik heel hard tegen jou ga lopen schreeuwen... Uh, dan is de kans buitengewoon groot dat jij op enig moment gaat doen wat ik zeg... als ik maar dominant genoeg ben. Uh, Dit is een interessant punt. Ik, ik weet niet of dat zo is eigenlijk. Wel als, als, jij, als wij een bepaalde machtsrelatie zouden hebben... Dan, uh, dan, dan, dan kun je mensen heel erg bang maken. Hoe herken je iemand met macht? Um, dat, daar zijn allerlei, allerlei uh, manieren voor. Dat doen we eigenlijk intuïtief. We doen dat trouwens verschrikkelijk goed. Uh, er is een onderzoek geweest in Amerika... met lieten ze, uh, 16, uh, 16 president, presidentskandidaten uit Roemenië zien. Die hadden zich allemaal verkiesbaar gesteld... en die werden allemaal geïnterviewd. En dat waren mensen van mannen, bijna allemaal mannen... en die waren allemaal redelijk even oud, dus het was niet zo, niet zo verschillend. En die Amerikanen, die verstonden geen woord Roemeens... en die moesten dan aangeven wie van, hun, wie van hen nou de grootste kans zou hebben om te winnen. Die Amerikanen, die konden dat precies voorspellen. En de, de tekenen van de macht uh, die je ziet... Uh, zijn uh, hoe, uh, hoe, hoe, uh, hoe mensen staan hoe mensen uh, spreken, uh, hoe mensen elkaar aankijken. Iemand die, die, die macht heeft, die kijkt mensen direct aan. Iemand die geen macht heeft, veel minder. Iemand die... Die kijkt weg. Die kijkt weg. Uh, mensen die macht hebben, die onderbreken andere mensen veel meer. Uh, ze glimlachen minder. Uh, mensen die veel glimlachen, die geven daarmee een ondergeschikte positie aan... Uh, dat zijn echt hele universele signalen, die zie je overal. Er zijn zelfs grappige proefjes mee gedaan. Bijvoorbeeld uh, iemand die, uh, die moest een minuut lang op, uh, in een pose zitten... waarbij het leek alsof hij echt volstrekte controle over de situatie had. Ze hadden tegen hem gezegd... jij moet zo gaan zitten met je benen op tafel... Alsof je het hier heerlijk naar je zinnen hebt, maar dat is van. Uh, want dan komen je benen boven je hart. Of Dat was echt een, met een smoes gedaan. Toen hebben ze daarna hebben ze zijn, uh, zijn, zijn, zijn bloed gemeten of zijn speeksel, gekeken naar de hoeveelheid testosteron. En in één minuut was dat al gestegen. Dus je kunt alleen al door op een bepaalde manier te staan, kun je eigenlijk je eigen machtsgevoel beïnvloeden. En ook door tegenovergesteld door heel zielig te gaan zitten en uh, er een beetje uh, zielig uit te, uit te zien uh, dan dan dan wordt jouw testoster testosteron lager maar maar um, in jouw boek schrijf jij in een volstrekt fictieve setting schrijf je op een gegeven moment beschrijf jij een situatie uh, uit jouw uh, dikke duim gezogen van vier mensen die alle vier gekwalificeerd zijn eigenlijk om, om op een gegeven moment leiding te gaan geven aan een afdeling Um, en daar zit een externe bij. En die externe die zit met zijn blackberry te spelen. Die, die trekt als het ware een virtueel loodje. En zegt nummer vier. Houd een gloedvol pleidooi voor nummer vier. De rest gaat mee en nummer vier wordt. Dat is jouw verhaal. Uh, het grappige is dat het eigenlijk in jouw voorbeeld een heel bescheiden iemand is. Maar die is toch ontpopt tot goed leider. Um, kan dat leiderschap zomaar ontwikkelen? Uit het niets? Um, eigenlijk is het. Korte antwoord hierop uh, is, is: ja. Uh, tot op grote hoogte is leiderschap uh, iets wat je vanuit een toevalssituatie kunt, kunt doen. Dus je kunt, je, je, vanuit toeval kun je iemand uh, in, in een leiderschapssituatie brengen. En die zal zich vervolgens ontwikkelen tot, uh, tot een leider. Ik uh, wil echt niet zeggen dat, uh, dat iedereen even goed gekwalificeerd is, maar de omstandigheden waaronder iemand uh, zijn dominantie verder ontwikkelt... die zijn zo belangrijk dat dat al een hele grote rol speelt. Diederik Samson bijvoorbeeld. was dit voor de Partij van de Arbeid, uh, uh, werd uh, partijleider. Uh, zie je zo'n man dan ook veranderen? Wat, wat, of anders zegt, wat doet, misschien moet je even in de algemene zin beantwoorden... wat doet macht met iemand? Um, ja, je ziet, hem, uh, je ziet hem veranderen. Je, denk, je, je, je ziet hem uh, wat meer zelfvertrouwen krijgen. Is misschien moeilijk om te zeggen, omdat hij dat omdat het ook heel erg van hem verwacht wordt. Um, wat er gebeurt is dat uh, mensen de, uh, die, die heel vaak in een dominante positie staan, uh, die raken er erg aan gewend dat ze door hun omgeving zo worden behandeld. Hoe uh, worden behandeld? Uh, ja, als, als de, de persoon waar iedereen naar moet opkijken. Omdat die het voor het zeggen heeft. Uh, en mensen die, uh, die, die krijgen de neiging om daar dan te veel van uit te gaan. En ook daadwerkelijk om zichzelf... Uh, te belangrijk te gaan vinden daarin. Om te gaan denken dat het heel vanzelfsprekend is. Om, ook om dat te geloven. Want als je, de, ander onderzoek, ook Nederlands onderzoek... als je, de, als je tegen mensen slijmt... als je ze bewust zegt dat je ze geweldig vindt... terwijl je dat misschien helemaal niet vindt... Uh, dan geloven mensen die worden slijmten die geloven dat ook echt. Maar dat is heel interessant, want als er nou één ding is... waar ver weg de meeste mensen ongelooflijk rekenen... dan is het dan een slijmert. Absoluut. Um, maar het ja. onderzoek blijkt dat het nog effectief is ook. Ja, er, zijn, er werden studenten de straat opgestuurd... en die moesten dan koekjes verkopen of iets dergelijks... of loodjes, en de ene groep moest dat plaatje houden... en de andere groep moest... Echt gaan slijmen tegen de mensen met nou, die laatste... die verkochten me daar een berg loodjes. Dat was niet te geloven. Maar echt in de categorie van... goh, mevrouw, wat een prachtig nou, speciaal, ja, of of uh, manier wat een uh, ja. bent u net een kapper geweest? Dat ziet u er goed uit. Ja, en, dat en het onderzoek. blijkt dus dat, uh, dat, dat, dat de mensen die dat allemaal aanhoren... die voelen ergens wel in hun achterhoofd dat het... Uh, ze zijn wel erg aardig, maar aan de andere kant... ze hebben het ook wel goed gezien. Maar zo werkt dat met basis dus ook? Zo werkt het, er werken verschillende dingen met bazen. En daarom is het zo fascinerend om te zien wat er gebeurt met mensen in dominante posities. Op het moment dat ze dat worden. Er is een, een, een, een eerste onderzoeker die noemt dat het winnaar-effect. Op het moment dat ze wat worden en ze, ze, ze krijgen iedere keer. krijgen ze eigenlijk um, um, meer, uh, meer testosteron, omdat, omdat ze eigenlijk voortdurend de dominante factor zijn... dan gaat hun lichaam uiteindelijk de opname daarvan ook uh, versnellen... waardoor ze dat blijven houden. Dus hun lichaam is al helemaal ingericht op het feit... dat zij in die dominante positie zijn. Tegelijkertijd is hun omgeving daar ook al helemaal op aan het inspelen. En het gevaar is dat mensen, en dan komen we misschien terug bij Poetin... dat dat proces zo ver doorgaat dat mensen uiteindelijk te veel risico's gaan nemen bijvoorbeeld. Want een van de dingen van testosteron is dat je vechtlustig wordt... en dat je, dat je wat agressiever wordt. Uh, en ook en dat, je, dat, je, dat je minder pijn voelt. Maar een andere is dat je, dat je risico's gaat nemen. Uh, en uh, dat, kan, dat kan groter en groter worden. Dus je, je, je zelfkritiek wordt minder... en je geneigdheid om risico's te nemen wordt groter... En, en, en, en dat in een proces waarin er over het algemeen groupthink pla plaatsvindt... dus men, mensen omringen zich met gelijkgestemden, eh, ja. anders gezegd ja-knikkers? Dat is uh, wat, uh, wat, wat, wat veel uh, leidinggevenden inderdaad doen. Uh, ik denk dat ze ook vinden dat dat gewoon sneller is... want dan hoeven ze niet zo, uh, zoveel uh, te vergaderen... en hoeven ze geen weerstand te overwinnen. Er was dit, eerder dit jaar was er een rapport van de Nederlandse Bank... En uh, dat ging over de cultuur in de bestuurskamers van het Nederlandse bankwezen. En daarin werd gezegd dat daar een arrogante uh, bestuurscultuur was. Uh, wat natuurlijk heel gevaarlijk is, want die bankencrisis die, uh, die heeft ons heel veel geld gekost. Maar die is er dus nu nog steeds. Een arrogante cultuur in de, in, in de bestuurskamers. En de, de, de top... Die, uh, die is niet zo snel geneigd om daar mensen aan te nemen... die hun tegenspreken. Uh, maar daar gaan we weer dus. Want ABN Ambro heeft uh, een, een, een arrogante leider aan de macht gehad... Uh, uh, die op handen gedragen werd... maar het bedrijf echt aan Gort geholpen heeft. Uh, Ahold heeft het gehad, Kees van der Hoeven... Mm -hmm. um, Wordt er nou op dat niveau, want jij bent uh, zelf ook baasje... je werkt bij het managementteam het, het ja. en, en hebt daar leiding gegeven... Um, wordt er in het bedrijfsleven nou ook naar dit soort voorbeelden gekeken... en worden er lessen uitgetrokken? Um, er wordt veel naar gekeken, uh, er wordt veel over gepraat... en uh, tegelijkertijd zie je dat veel fouten uh, iedere keer opnieuw uh, worden gemaakt... En, en dat is eigenlijk best wel verontrustend. Uh, want uh, een bankencrisis die was vrij heftig. Uh, we zijn nu nog steeds bezig om uh, allerlei maatregelen te bedenken. Uh, om die banken op hun plaats terug te zetten. En dan komt er een rapport van de Nederlandse Bank. En nog steeds is de cultuur is arrogant. Dat, dat is natuurlijk niet terecht. Hoe kan, je, hoe kan de cultuur nou arrogant zijn. Als je als bankiers zo lang zoveel ellende. Uh, hebt, hebt, hebt, uh, hebt verkocht. En, en zulke rare dingen hebt gedaan. Hoe, kan je dan, hoe, hoe durf je dan nog arrogant te zijn? Dat is toch merkwaardig, zou ik zeggen. Maar toch is het zo. De gast in Kaaseluna, Peter van Lonkhuizen schreef een boek over macht. Eh, een van de eh, lastigste dingen nog steeds... om te bespreken in deze maatschappij, geloof ik. Hè? Om, om het openlijk daarover te hebben. En om daarop te reflecteren. Ja, en, en, en als ik dan ook mag zeggen... waarom ik... Zou willen dat het wat meer besproken werd. Dat is niet alleen vanwege al die machthebbers die het dan verkeerd doen en, en, en al dat soort dingen. Dat is natuurlijk hartstikke interessant en belangrijk. Maar aan de andere kant zitten de ondergeschikte, de, de, de, de minder machtigen, de werknemers, de uh, ambtenaren, wie dan ook, die, die, die, uh, die <coughs> geen, geen of niet echt carrière maken. Die hebben ook allemaal gevolgen van macht. Maar het, het niet hebben van macht. En die gevolgen die zijn ook groot. Waar over het algemeen niet zoveel mee wordt gedaan. En waar ze zich ook niet altijd even... even heel kort, want ik wilde eigenlijk even naar muziek toe gaan. Maar even heel kort. Er is onderzoek gedaan ook naar dieren. wat, wat uh, Het invloed uit kunnen oefenen op je omstandigheid. Wat het met dieren doet. En Dat ging met stroomstoten. Ja, dat is een, een onderzoek dat ging uh, uh, naar hulpeloosheid. Mensen, die, die leer, of dieren in dit geval, die kunnen uh, hulpeloosheid aanleren. En uh, er werden dus dieren in hokjes gezet met stroomstoten... kreeg die te verduren, dat is allemaal niet zo leuk. Maar die, die, uh, het, het ene dier kon uh, door een knopje te drukken met zijn snuit... die kon het de stroom doen ophouden en het andere dier niet... Toch kregen ze even langer stroomstoten. Want bij dat ene dier, als die het opdrukte... dan was het andere dier ook klaar met die stroom. Dus ze kregen even lang stroom. Maar het dier wat in het hok zat... en wat, niet, wat geen controle had over zijn situatie... dat werd veel zieker. En ging ook eerder dood. Dus die, die, die, uh, op een of andere manier had hij een veel slechtere gezondheid. Wat zegt het over werknemers in een ondergeschikte positie? En vooral werknemers die inderdaad het gevoel hebben... ik kan hier geen invloed meer op uitoefenen. Um, als het zo is dat zij zich heel machteloos voelen... en dat komt denk ik veel voor... dan, um, ja, dan, dan heb je dus inderdaad geen controle over je situatie. Zo voelt dat. Dat levert stress op. En uh, stress is erg... langdurige stress is erg, lang, erg slecht voor de gezondheid. We gaan even naar muziek luisteren. Peter van Lonkhuijzen is de gast. Um, je hebt de Jam meegenomen. Ja, Smithers Jones dat gaat over een, een, een... Het liedje gaat over een ideale werknemer... die heel blij naar zijn werk gaat... en vervolgens op brute manier wordt ontslagen. Uh, dus uh, het loopt niet goed af. Here we go again, it's my new last... He's heading for the line. I see you. De gast heeft een boek geschreven over macht eh, en daar hebben we het nu ook over. Omdat eh, de crisis eh, er toch wel sterke aanwijzingen zijn dat een flink aantal managers denkt, eh, kom ik ga weer eens de teugels flink aantrekken. Um, zijn er verschillen eigenlijk tussen mannen en vrouwen als het gaat om eh, macht en machtsgevoeligheid? Uh, zeker. Uh, er zijn, zijn in ieder geval verschillen in de manier waarop uh, vrouwen en mannen daarmee omgaan. Uh, het is niet helemaal zeker of er echt structurele verschillen zijn... ten aanzien van het, het willen hebben van macht. Uh, en dat is, denk ik, een misvatting die er veel is. Veel mensen denken dat, dat vrouwen eigenlijk niet zo nodig macht hoeven... en dat mannen altijd voortdurend bezig zijn met macht. Ja. En eigenlijk uh, is daar niet zoveel bewijs voor. En er is wel veel bewijs voor dat... Uh, vrouwen ook erg bezig zijn met macht. Niet alleen met de macht van de mannen die zij leuk vinden... Maar dat is een belangrijk issue, maar ook met hun eigen macht. En als je terugkijkt in, uh, bijvoorbeeld in apenkolonies... dan zie je dat, dat de, de vrouwelijke apen net zo goed dag en nacht bezig zijn... met, uh, met de structuur van de dominantie onder de vrouwen onderling. Uh, net zoals de mannen daar voortdurend mee bezig zijn... Alleen ja, op een iets andere manier. En de vrouwen die zijn natuurlijk uh, ook erg gericht op de machtige mannen. Want de vrouwen uh, die, die, die, die zijn een jaar lang, om zo te zeggen, met één kind bezig. En in dat jaar, dus met het, met het, met het, het baren en het, en het opvoeden van zo'n jong kind... Uh, in, in dat jaar zijn ze echt afhankelijk van één man... of ja, liefst één, één beschermende machtige man in hun omgeving... Uh, dat is, uh, denkt men, toch de reden dat vrouwen uh, machtige mannen zo aantrekkelijk vinden. Want, want um, uh, ja, macht erotiseert, maar dat cliché dat is er nog steeds uh, uh, van toepassing? Absoluut, ja. Ja. ja. Ik heb wel eens een onderzoek gezien waar dan uit zou blijken... dat als, uh, als vrouwen zelf economisch minder afhankelijk worden van mannen... dus als ze op een gegeven moment goed verdienen dat ze dan uh, eigenlijk stukken minder geïnteresseerd zijn in dat machtsaspect... en dat ze dan ook gaan gaan kijken van goh is het een lekker stuk goed dus uiteindelijk uh, op dat niveau levelt het dan weer en dan zijn ja. ze toch toch net ja, ja, weer ik, ik hoop het zou ik zeggen ja, precies um, wat zijn goede leiders eigenlijk wat zijn, ja goede leiders zijn mensen die hun, hun, uh, hun, hun eigen kritiek organiseren Mensen die, zich, die, die snappen dat iedereen in hun, in hun omgeving aardig tegen ze doet... maar dat dat het een functionele aardigheid is. Want uh, het is natuurlijk... Uh, ja, mensen die, die, die willen iets van je. Die willen uh, misschien dat jij ze ook uh, beter salaris geeft of wat dan ook. Er zijn, de, ja, slechte leiders zijn mensen die denken dat al die aardigheid dat dat uh, is... omdat ze gewoon geweldig zijn. Dat zijn slechte leiders. En er zijn er aardig wat van? Of valt dat wel mee? Uh, ja, die goede heb ik nog niet veel ontmoet. Maar dat kan aan mij uh, zelf uh, liggen hoor. <laughs> Bij de meeste is het een beetje van dit en een beetje van dat. Maar wat kun je nou als, als, als werknemer doen tegen dat soort slechte leiders? Als je er nou mee te maken hebt. Je, je werkt in een bedrijf of in een instelling. En, en daar zit zo'n hork tegenover je. Uh, die elke keer met zijn vuist op tafel slaat. Uh, en je intimiderend toespreekt. Wat kan je? Ja... Uh, je hebt echte horkenbazen, de, de, de, de, de bullies, de, de dictatortjes. Ja, daar, kan je, daar kan je eigenlijk niet zoveel mee. Want als je er flink tegenin gaat, uh, ja, dan vlieg je eruit. Dat betekent, het is eruit vliegen of jezelf toch wel redelijk aanpassen. Dat zit een soort uh, dilemma. Uh, maar zo'n is een lastige. In jouw boek beschrijf jij uh, de, een oud-generaal... die voor een Amerikaanse generaal die naar Irak gestuurd werd... om Irak op, op poten te zetten. Uh, had eigenlijk heel goed begrepen hoe de Irakse maatschappij in elkaar zat. Uh, op een gegeven moment komt Paul Bremer uh, Jr. Uh, Paul Bremer III uh, komt daar naartoe. Uh, en die met zijn grote uh, onhandig gedrag. Eigenlijk al die verhoudingen daarom verder. Ja, en die ontslaat alle politiemensen daar in één keer. Heft de baatpartijen op, alle ja, dingen die iemand kan doen. We, de, ja, waardoor er een chaos ontstond. Vervolgens komt die generaal terug, uh, vertelt tegen de minister van Buitenlandse Zaken nog eerlijk dat het een enorme sommige is geweest om ja. Bremmer naartoe te gaan. Ontmoet Bush, de president, en wat gebeurt daar? Ja, en uh, instant slaat hij om, hij, hij gaat daar woedend gaat hij naar dat Witte Huis toe. En hij zit daar, zit hij te lachen. En dan zit hij met Bush, zit hij grapjes te maken. En hij vergeet helemaal om dat allemaal te vertellen over wat, wat, hier, wat, wat op zijn lever zat. Verdoofd? In, ja, door hij de macht. was vergeten, hij was een beetje verdoofd. Ja, ja, maar dat kan macht dus met mensen doen. Ook ja. met weldenkende, uh, slimme mensen. Ja. Kritische mensen. Ja, absoluut. En dat, uh, dat gebeurt inderdaad uh, aan de lopende band. Maar dat is ook... Nou ja, wat ik, wat ik zeg... Je, je moet je eigen weerstand uh, organiseren als, als baas. Want dit soort effecten, die zijn er. Dus als, als, je, als je merkt dat iedereen alleen maar heel erg aardig tegen je doet... dan is er echt iets mis met... Met, met, met jouw leiderschap. Maar zit hier ook niet het onmogelijke dilemma... dat alle mooie dingen in de, in, in, op onze aarde eigenlijk tot stand gekomen zijn... omdat één man een visie had en die ruxeloos doorvoerde... maar dat alle rampen van deze aarde ook op dezelfde manier tot stand gekomen zijn? Uh, ja, deels. <tus> en wat, wat, wat, wat, wat lastig is in dit proces, is dat vaak uh, de... de... Het vaak dezelfde mensen zijn. Het zijn vaak mensen die eerst hele mooie dingen doen... en uiteindelijk rampen veroorza veroorzaken. Omdat zij het niet meer kunnen loslaten. Omdat ze doorgroeien in hun, in hun macht. Ik stel voor dat we in een tweede uur erover gaan praten. Fijn. Want volgens mij is meneer Fort daar een prachtig voorbeeld van. Van wat van jouw laatste stelling. Daar gaan we het straks over hebben in de tweede uur van Kazeloenen. Jij blijft hier ook zitten. Uh, Peter van Lonkhuizen, hartelijk dank alvast daarvoor. Um, en we willen graag baasverhalen horen van u, van de luisteraar. 0800 1121, dat is het gratis nummer van Kazeluna. Verhalen over uw leidinggevende, straks in de twee uur. En Peter van Lonkhuizen blijft hier zitten om met u daarover te praten. Graag tot zometeen na het hoorspel. Ik ben ook wel eens bang.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 Vooral ga toch leven bij Paalman aan het eind van het dorp? Is het niet Jan? Ja. Die koopman, dat was een Jeude. Ja, dat was ook die enige. Mm. Maar daar weet ik nog wel mooi verhaal van. En dat is nou echt waar gebeurd. Hé. Mm. Het moet hey. ha, had in, in, in november of zo geweest hebben. Het, oh ja. het was wat van dat, van dat, van dat harstige weer. En het, het weide, jong. We zitten bij elkaar en kregen het over hem. Zeg maar, zeg maar, we maar, maar, een keer goed te pakken, nemen. nou. <laughs> ja, wij hebben hem te pakken, oh nou, oh, nou, dat weet niet weten hoe. Oh, nou. We hebben daar zo'n zo zo soort van, van vanghok, hebben we dan maakt. Ja. En, en, en net achter de deur zit. Hij kon ook helemaal geen andere lokaal doen. Hij komt door die deur en hij komt daar in dat vanghok. Mooi voorstel: zo'n zo kooi met van die ijzeren stangen van die, die scherpe punten. Oh, no, no, no. En hij loopt dat per zo dat vanghok in. Ja, hij hij die kat moet zien. Oh, no. en schaap, een schaap was er niet bij.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 En die duurde erin, even zo. Pardon, zo'n <tugels> onderwaterdamp. En niet één keer. En die twee keer. Nee, nee nou, wel heel veel wel, wel, keer. <tugels> en oh, en dan dat, dat het jongen was. Het water dat drebber af. <tugels> en die gezicht zou hij ziek door en toen aan het eind van de dan komt die koeien helemaal, helemaal, helemaal En dan hebben we dan nog zo'n koffie... een percolator hebben we dan staan. En dan zat zo'n ding van dat drap. En we hebben de pakten. Zo is die gezicht. Ja, ja, ja, ja. Luister, luister, luister. Maar nu zou dat niet meer gebeuren. Nee, nou ben je hier niet meer. Vroeger ging ze niet zo nauw.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 Hoe gaat het hier nu met de boeren, nu het met de economie zoveel minder gaat, Katoen? Nou, er wordt nog wel iets gemopperd op de belasting. Dat de boeren opdraaien voor de sociale voorziening. Uh -huh. Die loopt ook ja de pan uit tegenwoordig. Uh. Maar anders ging het de wel goed, dacht ik zo. Uh. Gek dat die katoen zich blijkbaar niet realiseert... dat wij nog meer van zijn belastinggeld profiteren dan de werklozen.